Manik Zampersen met het NOS Journaal. Meerdere vluchten van Transavia vanaf het vliegveld bij Rotterdam... gaan vanochtend niet door vanwege de verwachte harde wind. Ook Schiphol vraagt reizigers om rekening te houden met vertragingen en annuleringen. De ANWB heeft mensen opgeroepen om vandaag thuis te werken. In Brazilië wordt het leger ingezet in de strijd tegen criminaliteit en drugsmokkel. De militairen worden onder meer naar de belangrijkste havens en vliegvelden gestuurd... Aanleiding voor het besluit van de regering is een opleving van geweld in het land, vooral in Rio de Janeiro. Vorige week werd een prominent lid van een militie gedood door de politie. Daarna trokken woedende leden van de groep een spoor van vernieling door de stad. De twee Israëlische bombardementen op het grootste vluchtelingenkamp van Gaza zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Dat zegt de Mensenrechtenorganisatie van de VN. Hamas zegt dat er bij de luchtaanvallen op Jabalya zeker 195 doden zijn gevallen. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op commandanten van de militante beweging. Cyprus is van plan om via de Middellandse Zee humanitaire hulp naar Gaza te brengen. Israëlische premier Netanyahu zou positief hebben gereageerd op het voorstel. De bedoeling is dat de schepen in Cyprus worden gecontroleerd. In Gaza zouden de hulpgoederen moeten worden verdeeld door VN-medewerkers. De omstreden Amerikaanse politicus George Santos kan voorlopig zijn zetel houden in het huis van afgevaardigden. Republikeinse partijgenoten hadden een motie ingediend om hem eruit te zetten, maar die haalde het bij lange na niet. Santos is omstreden omdat hij veelvuldig loog over zijn cv en fraude zou hebben gepleegd. Het weer is bewolkt met in het noorden regenen. Regen, het gaat vandaag flink waaien door storm Kirin. Langs de westkust is er kans op windstoten van zo'n 100 kilometer per uur. In de middag af en toe zon bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 That you shouldn't do Don't let this feeling take over you But tomorrow is another day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 Darling. Goodbye, baby Yes, I'm going uh -huh. Yes, I'm going Goodbye, baby Yes, I'm going Go. Down the road, I go. I I I I Come walking out, that's what rap, that's rap that train roll up it out I uh, come walking out Come walking out, out. De riet misschien te grijden, die jong voltooide De Besteed ze mij haar beiden en hij zocht nog rustlij haar. Ze steen voor haar hitte, van polen, lief en, en Zijn hand lijkt op haar stutte, hij wil mij kwaad en uit hier haast viftje noemde, verrode maatschappij. Ze leidde het honden, ze vielen haar vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijsbaar sterren naar alle Ze nipten klein en al hebben ze geëiert. Het eten door ze kruipen is de riedon van het veld. Het uurtje haastt je honderd dertig en na je Ze boeren met ene toendertig, ze bloeien.